NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de Lijnen, met Henry Schutt Goedenavond, Heerenveen heeft zich ten koste van FC Twente... geplaatst voor de derde ronde van de KNVB-beker. De vroege rode kaart van Twente-verdediger Rosales... maakte het een betrekkelijk eenvoudig kawei voor Heerenveen. Al dus de maker van twee goals. Wij hebben daar heel goed uitgespeeld... van die vrije maan op de middenvelden. En uh, ja, een 2-0, 3-0, dan is de wedstrijd beslist. En dat was Alfred Finn Bogasson, ook topscorer in de eredivisie. Ajax presenteerde vandaag de jaarcijfers. Die zagen er keurig uit, maar daar hebben de fans geen boodschap aan... zolang de prestaties achterblijven op het veld... En dus heeft financieel directeur Jeroen Slob toch nog het nodige uit te leggen. Het smijten met geld is geen garantie op sportieve successen. Wij zoeken het in datgene waar AIs goed in is, en dat is het opleiden van onze eigen spelers. Het short track seizoen is begonnen met de wereldbekerwedstrijden in Shanghai, niet voor de geblesseerde Shinky Knecht. En dus mist de relayploeg een belangrijke schakel. Omdat Shinky die kwaliteit heeft van het afmaken, van het jagen en daarmee super in maken, ja, die kwaliteit heeft hij. En als we dat dan missen, ja, dan wie gaat dat? En we bellen zo meteen in deze uitzending met Zeiler Simeon Tienpont, een grote held in Amerika en omstreken sinds hij met Team USA nu al de legendarische comeback in de America's Cup heeft gemaakt, waardoor zij de America's Cup wonnen. En er is nog bekervoetbal bezig, Feyenoord tegen Dordrecht 90, Ronald van der Geer. Dat is een wedstrijd die jij met gemak ook in het streekdialect zou kunnen doen, hè? Dat zou kunnen, uh, hoewel uh, het, het dialect van uh, Rotterdam en dort wijkt nogal af. Nu even kijken, want de doelpunt van Ruben Schaken. Nou, Feyenoord dan uh, eigenlijk ontsnapt, want Feyenoord speelt helemaal niet zo goed. En Ruben Schaken, die zo goed aan de wedstrijd begon, maar uh, ja, hier diep wegzakt in het duel. Heeft dan nu ineens de geest gekregen, komt in balbezit aan de rechterkant. Kapt wat met zijn tegenstander, speelt wat met zijn tegenstander. Als hij de bal doorgekopt krijgt van uh, Immers, natuurlijk de snelheid... En dan uiteindelijk de makkelijke beweging waarmee die Peersman van zich afschudt. Goede beweging achter het standbeen langs. Dan komt hij naar binnen en schiet hij met het rechterbeen in de korte hoek. En is er geen kans voor Werner Haan. En is het 2-0 geworden voor Feyenoord. De eerste goal in de eerste helft gemaakt door Graziano Pelle. En daar gaat het gerucht over dat hij Hens heeft gemaakt. Daar heb ik de beelden al een paar keer bekeken. Maar niet denk ik de juiste, de juiste herhaling gezien. Maar je moet... Ik ja, nu eerlijk toegeven, het ruikt wel naar Hens. Maar goed, da, daar is verder hier op het veld niet op gereageerd. Dus kwam Feyenoord via Pelle op 1-0. En nu dus via Ruben Schaken op 2-0. Maar als je al schaduwklopjes moet uitdelen, moet je dat doen aan de ploeg die hier speelt in het groen-wit. En waar werken, Warken is, dat is een beetje een dialect van, van FC Dordrecht. Want uh, Dordrecht werkt hard, uh, speelt eigenlijk heel dicht bij zichzelf. Oftewel heeft uh, zich niet heel erg aangepast aan Feyenoord. En eigenlijk naarmate de wedstrijd vorderde het idee gekregen van... nou ja, als wij dicht bij onszelf blijven en gewoon ons eigen spel spelen... Feyenoord is helemaal niet zo goed vanavond. Dan kan er misschien nog wel wat. Nou, het heeft wat mogelijkheden opgeleverd. Eigenlijk aan de hand van de uitblinker dan zo... Links buiten die we nog kennen. Uit de tijd van FC Utrecht. En inmiddels via Spanje. Tweede helft van Valencia onder meer terechtgekomen in Dordrecht. En ja, dat is iemand die gaat niet heel lang in Dordrecht spelen. Die wordt ongetwijfeld binnenkort opgepikt. En Feyenoord dus nu op een 2-0 voorsprong. En dat zal toch een beetje het gevoel bij Dordrecht geven. Van, nou ja, we hebben hard gewerkt, maar dit gaan wij niet te boven komen. Armen Teros namens de Rotterdammers. speelt de bal naar Schaken aan de rechterkant. Jan Maat komt er overheen. Schaken draait weer naar binnen, weer met een handige beweging. Ja, die heeft ineens het licht gezien. En dan is een paas op Pelle niet goed. Pelle die overigens net een enorme kans kreeg op een paas van Jammaat vanaf de rechterkant. Stond aan de linkerkant, kopte de bal tegen draad, Maar dat was een goede redding van Werner Haan. Al de tiende goede redding van Werner Haan vanavond. En hij verkwam daarmee het doelpunt voor Feyenoord. Nu is er een probleem met Harry van der Ham. De trainer van FC Dordrecht heeft zich bemoeid met de arbitrage. En zoals we dat dus hebben gezien afgelopen weekend bij scheidsrechter Hichler en Erwin Koeman. is er nu zo'n gesprek tussen diezelfde Hichler en Harry van der Ham. Ongetwijfeld is de strekking van het gesprek. Joh, bemoei je nou niet met de arbitrage. Na 65 minuten Feyenoord 2, Dordrecht 0. Het gaat ondanks de crisis nog altijd prima met de financiën van Ajax. In het afgelopen boekjaar is de winst van Ajax bijna verdubbeld tot ruim 18 miljoen euro. En ook de omzet steeg tot bijna 106 miljoen. Daar tegenover staan de laatste weken magere sportieve resultaten. En zoals het dan gaat, dan groeit de roep om grote aankopen snel. Jeroen Slob, de financieel directeur van Ajax, legt uit dat dat niet gaat gebeuren. Die aankopen die gaan er niet komen. Het past simpelweg niet in de lijn die Johan Kruijf voor Ajax heeft uitgestippeld. Als je gekozen hebt voor een aanpak waarin je uh, kiest voor het opleiden van spelers, dan past daar niet bij dat je grote bedragen gaat smijten voor spelers waarvan je moet afwachten of die uh, jou sportief wat gaan brengen. Dat hebben we in het verleden al zo vaak gezien bij onze club, maar ook in de algemeenheid in het Italiaanse voetbal. Het smijten met geld is geen garantie op sportieve successen. Wij zoeken het in datgene waar AIS goed in is en dat is het opleiden van onze eigen spelers.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 dan gaan kopen en maar afwachten of het een succes wordt. Ja, u bent in dienst, in dienst als uh, bestuurder bij Ajax, als directeur. Maar u bent ook supporter. Jeuk uw handen niet af en toe als u kijkt naar 4-0, 4-0 gisteravond... om toch de beurs te trekken? Ik kan me dat zo goed voorstellen. Ja, maar dat moet je volgens mij goed gescheiden houden. Uh, je bent supporter. Nou, je bent supporter en uh, daarmee leid je ook onder... Uh, het feit als de sportieve resultaten niet zo zijn zoals ze horen te zijn. Maar daar hoort niet per definitie bij uh, dus geld smijten. Uh, ik denk dat, je, dat geduld een schone zaak is, dat sowieso. En als daarbij hoort dat je moet investeren in spelers... en dan zal de nadruk eerder liggen op jonge talenten... en nagenand lagere transferbedragen die aantrekken en beter maken. Dat is nou eenmaal Ajax's kunde. Daar kun je het beter in zoeken dan te zeggen... laten we weer eens even 10 miljoen in een, in een speler gaan steken... en afwachten of het wat wordt. Ja, mag ik u het voorbeeld voorleggen van een aantal namen? Huntelaar kosten rond de 9. En dan kunnen we er iets naast zitten. Gaat weg voor rond de 27. Suarez, ook bijna voor het drievoudige verkocht. Van 8 naar rond de 25. Ibrahimovic, daar plukken jullie volgens mij zelfs vandaag de dag nog vruchten van... als ik goed geïnformeerd ben. Ja, ook voor het dubbele verkocht 16 miljoen. Je kunt dus ook meer uitgeven en er een klap geld aan verdienen. Ja. En dat gebeurt nu niet. Ja, maar je hebt het wel over een periode uh, waarin dat de transferbedragen waren. En die transferbedragen bestaan niet meer aan inkoop en aan verkoopzijde niet. Maar internationaal toch wel in de verkoop? Nou, Kijk naar Monaco, Paris Saint-Germain. Dan heb je het over exceptionele dingen waar een groot aandeelhouder, een Russische oligarch, uh, uh, middelen aan een club ter beschikking stelt. Dat, dat is bij Ajax niet het geval. Nee, mensen eigenlijk... kunnen dit echt, echt vergeten. Dit gebeurt niet meer. Deze bedragen van uh, boven de 10 miljoen in een uh, speler te gaan steken en af te wachten wat het wordt. Nee, is er geld voor een exceptionele aankoop en zou die dan boven het niveau kunnen liggen? Ja. Waarom is dat niet gebeurd recent? Want uh, ja, Mark Overmars staat toch ook bij mensen, daar heb ik het over de scouting, het talenten zoeken, be bekend als, als krenterig. Mark Netto, dat geldt al jarenlang. Mark Netto is inderdaad zijn uh, bijnaam. Ik uh, werk nu een uh, jaar met hem. Ik zie dat hij... Dat hij heel goed oplet wat hij uitgeeft. Dat, dat hij te krenterig is en niet bereid is de beurs te trekken. Zo zit Mark helemaal niet in elkaar. Als die noodzaak er is, dan komt hij zelf met voorstellen bij de directie. En die zal erover beslissen of dat een uh, aankoop is die zin heeft of niet. Wim Jonk zei laatst in een interview uh, over een paar jaar winnen wij gewoon weer van... Real Madrid. Uh, het geld staat hier op de bank met name. Uh, daar chargeer ik een beetje, maar u begrijpt wat ik bedoel. Denkt u dat ook? Gaan wij over een aantal jaren en dan wij als Nederlandse voetballiefhebbers weer kijken naar een Ajax wat Barcelona verslaat? Nou, ik denk dat we dan als we naar een breder perspectief kijken, dat je toch ook in de gaten moet houden wat er op uh, internationaal niveau aan financial fair play plaatsvindt. Is deze vraag met ja of nee te beantwoorden? Gewoon, wint Ajax over een aantal jaren weer van Barcelona? Die kans is er. Wim heeft hem een... Met ja beantwoord. En, uh, uh, dat wie bent is op, u uh, Nou, Dat is de techniek, uh, een van de hoofdverantwoordelijke voor de techniek. Als die daar zoveel vertrouwen in uitspreekt. Wie ben ik om daar tegen te spreken? Dat zei Jeroen Slop De financieel directeur van Ajax tegen Ragnar Niemeijer. Nederlandse voetbalvrouwen zijn vandaag begonnen aan de kwalificatiereeks... voor het wereldkampioenschap van 2015 in Canada. Albanië werd met 4-0 verslagen. Mede dankzij drie goals van Manon Melis. Hallo Manon. Hallo, goedenavond. Uh, ja, 4-0, dat klinkt als een eenvoudige overwinning. Lekkere wedstrijd gespeeld? Uh, nou, het was toch wel lastig. Het was uh, niet zo'n goed veld. En uh, ze zakte heel ver in. En uh, de scheids was ook vrij, uh, vrij slecht eigenlijk. Dus uh, <laughs> wat? Ja. Wat was er met, wat was er met de scheidsrechter? Nou ja, ze liet veel doorgaan en zo. De Albanese meiden, die, uh, die waren veel aan het duwen en trekken en zo. Slijt en uh, ja, de scheids lette niet zo goed op. Tegenstander probeerde zo het gebrek aan kwaliteit te compenseren? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar is 4-0 een mooie afspiegeling? Of had dat ook 7- uh, of 8-0 moeten zijn misschien wel? Ja, dat denk ik wel. We hebben vrij veel kans gecreëerd. En uh, ik denk dat 4-0 nog best wel mager is. En voor jou persoonlijk, je maakt er drie. Dat staat op papier ja. prachtig. Ben je daar tevreden ja. mee? Of hadden dat er ook veel meer moeten zijn? Nee, eigenlijk heb ik niet zo heel erg veel kansen gehad. Dus uh, ik, ik ben zelf tevreden met mijn drie doelpunten. Uh, maar ja, uiteraard denk je in teambelang en uh, het had goed geweest dat we als we nog meer hadden gescoord, maar helaas. Ja, ben jij iemand van cijfers eigenlijk? Nee, niet echt eigenlijk. Ik, dus... ik concentreer me gewoon meestal op uh, de wedstrijden en uh, ja, op de kwalificatie nu en, uh, we zijn gewoon goed gestart. Ja, dus Eigenlijk als je het gewoon bekijkt, 4-0 is netjes en op naar de volgende wedstrijd. Ja, precies. En als het om jou persoonlijk gaat, dan zit er niet ergens een tellertje in je achterhoofd... dat je nu op 48 doelpunten staat in het Nederlandse hoofdtal. Ja, dat weet ik natuurlijk wel. Ja. <laughs> maar ik ben er niet zo veel mee bezig natuurlijk. Uh, als je wel eens een programma boekje onder ogen uh, komt, dan, ja, dan zie je dat je... Uh, ja, nu dus 48 doelpunten hebt gescoord. En dat is natuurlijk altijd leuk, maar ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig. Nee, serieus. Belangrijkere zaken zijn natuurlijk ook gewoon of jullie dan naar het WK gaan. De eerste drie ja. punten zijn nu binnen. In een groep met verder Noorwegen, Portugal, België en Griekenland. En de groepswinnaar plaatst zich dan uiteindelijk direct. Hè? En de beste nummers twee die gaan een play-off spelen. Ja, in, in, dit, ja. in dit veld met deze landen, hoe schat jij de kansen van Oranje in? Uh, nou ja, wij gaan gewoon voor de eerste plek. Uh, ik denk dat we samen met Noorwegen gaan strijden om de eerste plek. En uh, volgende maand, uh, eind oktober, spelen we tegen Noorwegen thuis. Dus uh, die wedstrijd wordt gewoon enorm belangrijk. Want ik denk als je daar een goed resultaat neerzet, dan uh, heb je al een goede stap gezet. En natuurlijk moet je ook nog tegen de andere tegenstanders, maar... Uh... Ja, we moeten gewoon gefocust blijven. En, uh, ik denk dat het dus uh, ons gaat. Dus, ja, want die, die andere tegenstanders... we blijven eeuwig vergelijken met het mannenvoetbal. Hè? Sorry daarvoor, maar <laughs> ja. als je nee, Portugal, het. België en Griekenland ziet staan... dan denk je, zo, dat is een behoorlijk zware ja, pool Ja, maar in het vrouwenvoetbal is het toch wel iets anders. In het vrouwenvoetbal zijn de Scandinavische landen heel erg sterk. En uh, Duitsland, Engeland, Frankrijk... Uh, en bijvoorbeeld Portugal, die komt er wel aan... maar die zijn op dit moment nog niet zo sterk... en dat gel datzelfde geldt voor België. Um, ja, dus Noorwegen is voor ons echt uh, de belangrijkste uh, tegenstander. Ja. En dat zou je natuurlijk niet zeggen als je naar de mannen kijkt... want dan stelt Noorwegen niet zoveel voor. Nee, daar is het juist andersom dan inderdaad in zo'n ja, in zo groep. Ja, en de Noorse vrouwen, die kennen jullie heel goed hè, nog van het afgelopen EK. Ja, dat klopt. Ja, we hebben Diepe zucht. iets recht te zetten. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk altijd vervelend. Het EK is natuurlijk niet goed verlopen voor ons. En ik denk dat we nu wel iets recht te zetten hebben tegen de Noorse vrouwen. Ja. En dat komt al heel uh, heel snel. Dus ben je, ben je daar nog iedereen... veel mee bezig, eigenlijk met die ja, toch wel afgang op dat EK, waar het scoren maar niet wilde lukken, zoals vanavond prikken ja. jullie er dan vier in. Ja. Ben je daar nog mee bezig? Uh, nou ja, uiteraard na het EK, dan kom je thuis en dan heb je echt zo'n rotgevoel. Maar uh, ik stond in de Zweedse competitie en uh, na drie dagen stond ik alweer op het trainingsveld Dus voor mij persoonlijk was het heel fijn dat ik gelijk de knop uh, om moest zetten en concentreren uh, op de club en bekerwedstrijden en uh, de competitie. Um, ja, maar ja, nu kom je weer samen bij het Nederlands team en dan heb je het natuurlijk wel nog over het EK. En dat is natuurlijk ja, best wel nog... Uh ja, het is vervelend <laughs> en ja. jammer, maar uh, de knop is nu wel echt om, want uh, we zijn vandaag gestart met de kwalificatie voor de WK en uh, het is gebeurd en we nemen we nemen de goede dingen mee en uh, we leren natuurlijk ook van. Dus uh, nu is gewoon uh, alle focus op de WK gericht. Ja, en nou je kan het recht zetten straks uh, tegen een van de landen waar het toen tegen moest gebeuren, Noorwegen. Dus de volgende wedstrijd is tegen Portugal op 26 ja. oktober. Uh, als ik jou zo hoor, dan uh, worden dat de volgende drie punten. Ja, het is wel, tuurlijk, het is altijd lastig, we spelen uit en je weet natuurlijk niet wat voor omstandigheden daar zijn, wat veld en weer wat voor scheidsrechten. Dus dat is altijd lastig, maar uh, we, we hebben gewoon een goede focus op die wedstrijd en uh, ja, dan moet je gewoon winnen. Want we willen natuurlijk eerst worden in de pool en dan uh, een paar dagen later staat Noorwegen op het programma. Dus uh, ja, dat is echt belangrijk. En dan moet het echt gebeuren hè? Ja, absoluut. Maar Elis, dankjewel. En van de voetbalnaam Melis is het een kleine stap naar Feyenoord tegen Dordrecht, Ronald. Ja, want de vader van Manon, Hardy, speelde zowel bij DS79, voorloper van FC Dordrecht, en bij Feyenoord. En hij zit, ik denk, een meter of 50 bij mij vandaan. Dat is wel grappig. We kunnen overigens die naam medisch nog wel verder doorvoeren. Want uh, het zusje van uh, Manon heeft lang een relatie gehad met uh, de zoon van Peter Houtman. Dus zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan met het wachtenbanden. <laughs> het is uh, 2-0 voor uh, Feyenoord. Tegen FC Dordrecht Het had eigenlijk 3-0 moeten zijn. Jean-Paul Boetius, vlak naar de goal van uh, Schaken gekomen voor uh, diezelfde Ruben Schaken. Kreeg de bal op een presenteerblaadje van Peersman. Die hem vanaf de linkerkant terugspeelde naar zijn eigen strafsomgebied. Daar staat Boetius tussen. Maar weer was het uh, Werner Haan met een uh, prima optreden die... Uh, maar van Jong Oranje heeft toch al uh, ja, wat kansen van Feyenoord eigenlijk onschadelijk gemaakt. En dat deed hij nu ook. Feyenoord wat, wat rustiger lijkt met die 2-0 voorsprong. En Dordrecht heeft nu echt alle stroom van zich afgegooid. En probeert gewoon via de buitenkanten, via uh, Danzo. Dat vind ik dan wel de uitblinker aan de Dordtse zijde. En Giovanni Korte is ingevallen. En die is razendsnel. Die is door Nederland echt alleen nog maar bij te houden als hij op volle snelheid is op de brommer. Nou, dat is al een paar keer gebleken dat Nederland die niet bij zich heeft. Want hij was een paar keer weg. Alleen de voorzet was dan niet goed genoeg. Nu een lange bal van achteruit bij Feyenoord. Terechtgekomen bij Boetius. Aan de linkerkant. Van het strafstopgebied. Er is wat ruimte. Want Dort speelt al geruime tijd 1 op 1. Maar de voorzet is bedroevend van Boetius. En komt terecht in de handen van Werner Haan. En via Van Nieuw gaat Dordrecht weer een aanval opzetten. Even nog melden dat bij Feyenoord in de rust Matthijs er weer is afgehaald. Hij wordt nu vervangen door de jongen Sven van Beek. Die speelt centraal achterin met Bruno Martens. Indy. En daar waar afgelopen weekend tegen Utrecht nog het excuus gold voor Koeman. Van ja, hij stond op geel, uh, Matthijs. En hing een beetje tegen rood aan. Ja, dat is nu absoluut niet het geval. Dus uh, waarschijnlijk ontevreden. Over Joris Matthijsen of er is een medische oorzaak. Dat zullen we allemaal na afloop wellicht horen. Foute paas van Dort geeft Nederland de gelegenheid. Om uh, nu Boetius weg te sturen. Die stuurt op zijn beurt aan de linkerkant. Nederland weer weg. Die komt uit de hoogte van het strafschopgebied. Gaat richting de cornervlag. Geeft nu dan een voorzet. Bedoeld voor misschien wel Pelle. Die daar in dat strafschopgebied is. Filena is er ook. Maar uiteindelijk met uh, hangen en burger... komt FC Dordrecht eruit. En nu gaat hij korter aan de wandel. Maar hij houdt in. Net op het moment dat hij bijna op volle snelheid is. En dan wil hij langs Ruud Vormer. En die steekt dan eigenlijk simpel zijn been uit. Dan gaat de bal over de zijlijn. En mag uh, FC Dordrecht gaan uh, ingooien. Feyenoord heeft ook nog met een uh, voorzet van maar is een keer de lat geraakt. En de rebound werd vervolgens door Filena overgeschoten. We krijgen nog een wissel bij Feyenoord. Wie, oh wie gaat eraf? Ruud Vormen. Nou, dan komt Jordi Klaas in de plaats. Dat voor de laatste. 12 minuten, 2-0 is de voorsprong voor Feyenoord tegen Dordrecht. Over drie dagen, aanstaande zondag... dan rijden de mannen de wegwedstrijd bij de WK wielrennen. De Nederlandse ploeg verkende het parcours rondom Florence vandaag. En van dat team maakt ook Robert Geesink deel uit. Geesink is in de winning mood na zijn mooie zegen in Quebec. Steven Dalebout sprak met hem. Robert, teruggekomen uit Canada, overzees, Daar een uh, mooie overwinning mee gepakt. Ik heb het gevoel dat je vliegt op weg naar het uh, WK... Ja, vliegen. Maar ik ben in ieder geval goed in orde. De Canada was, was heel erg mooi. Uh, veel, veel tijd en energie ingestoken in de, in de periode daarvoor. En als het dan, uh, ja, als het dan, uh, dan uitpakt met zo'n overwinning daar... dat was, was ook wel een, ja, toch wel een verrassing voor mij. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en ook de manier waarop uh, je versloeg de grote favoriet Sagan uh, in een in sprint. Dat, dat, dat moet jou toch ook wel verbaasd hebben op een bepaalde manier? Ja, zeker. Ja. Ja, ik ging redelijk, redelijk vroeg aan, maar... Uh, het was natuurlijk niet een standaard sprint op het vlak. Ze zag het er misschien op tv uit, maar het is, uh, was een sprint met 40 km per uur. Dus dat, uh, dat ligt mij misschien nog iets beter. Het was aardig lastig bergop. En, uh, ja, het was voor mij uh, ja, een hele, hele mooie bevestiging dat het, uh, dat het niveau in ieder geval nu goed is. En, ja, na een, uh, een moeilijk, moeizaam seizoen zeg maar, toch even een uh, hele dikke overwinning. En dat, is wel, uh, dat is wel lekker. Ja, kun je aangeven hoe belangrijk dat is op weg naar een WK? Ja, nou ja, op weg naar WK geeft dat je vertrouwen en geeft dat je uh, in ieder geval uh, de zekerheid dat het met, met de vorm en met de benen goed zit. Mm -hmm. En uh, dat is lekker, want het is uh, voor mij, maar ook voor heel veel anderen een lang seizoen geweest. En dat is wel lekker als je dan uh, ja, dat, uh, dat goed, uh, goed verteerd hebt in ieder geval. En dat je nog uh, tot aan het einde ja, hopelijk om de prijzen mee kunt uh, vechten. Ja. Het wordt zondag een enorm lange dag, 280 kilometer bijna. Um, ...over een parcours wat jij vanochtend verkend hebt. Wat dacht je toen je van de fiets afstapte vandaag? Nou ja, het is, een, het is een heel erg lastig rondje. Het is uh, ik denk ik het lastigste rondje van de, van de afgelopen jaren. Een lange, slopende klim met, met daarna al uh, na een snelle afdaling... ...al redelijk snel een, uh, een, stijle, een st hele steile klim. Waar, uh, ja, wat, wat naar mijn idee wel de klim is waar in de finale uh, zeker... Uh, verschil gemaakt gaat worden, maar uh, ja, het feit dat het zo lang is en zo slopend, zoveel ronden achter elkaar, ja, dat gaat natuurlijk als, uh, ja, zeker voor een selectie zorgen tijdens de koers. Ja, ja normaal gesproken zou je zeggen dat het alleen maar goed voor jou, voor renners zoals jij? Ja, ik denk, denk het wel. Het is, een, het is een heel erg zwaar parcours. Uh, met, ja, ik ben heel benieuwd wat het, wat het weer daarbij nog gaat doen. Hè. Van nu zijn de voorspellingen niet zo heel erg goed. Uh, regen dus. En, uh, ja, dat gaat het natuurlijk helemaal uh, spectaculair maken. Uh, dus ja, ik, ik ben heel benieuwd, maar het is in ieder geval een heel zwaar parcours en uh, ja, een, een hele speciale koers denk ik waar we naar nou uitkijken. Jouw ja, trainer Louis de La zei onlangs op Radio 1, um, kijkend naar deze Nederlandse ploeg, dit is wel een mooi ploegje. En dan doelde hij ook op de, op de andere mensen in, de, in deze ploeg. Um, ja, kun je dat beamen? Ik bedoel, is het misschien wel een betere ploeg dan, dan andere jaren voor dit parcours? Ja, ik denk dat veel renders wel weer een stapje gezet hebben. Bouke heeft een heel goed seizoen achter de rug. Uh, Weningen, ook zeker de laatste tijd, heel erg sterk. Uh, de jonge jongens zijn ook weer, zijn ook weer uh, ja, doorgegroeid, zeg maar. Kelderman, Dumoulin. Dus uh, in de breedte, denk ik, een hele goede, sterke ploeg. Met, uh, met heel veel mogelijkheden. Ja. Als kopman Bouke Mollema, uh, als duidelijke kopman van tevoren uitgesproken. Hoe zal jouw rol erin zijn zondag? Ja, daar moeten we nog, nog, uh, nog even over spreken. Maar ik denk dat het duidelijk is dat, uh, dat uh, op de WK's... en ook als je naar de afgelopen jaren kijkt... dat het op de laatste rondes aankomt. En dat het in de laatste ronde... Uh, kijkt is wie er nog het meest fris bij zit. En die het minste kracht verspeeld heeft. En, en uh, dat die uh, het verste kunnen komen. En, uh, ja, voor de rest is het dan, uh, aan de rest van de ploeg... Denk ik, om ons daarin heel goed te ondersteunen. En, uh, ja, en dan spreken Bouw en ik in de finale wel. En dan zien we wel hoe... Uh, hoe we de uh, plannen aan gaan pakken. Ja. Want na die overwinning in Canada... zeiden mensen ook al meteen van... Ja, Robert Geesing voor het WK. Schrijf maar op bij de favorieten. Nou, je begint meteen te lachen. Ja, nee, ik weet het niet. Wat doet dat met je? Nou ja, dat is mooi. Maar uh, ja. ja, ik bedoel, het is niet zo dat ik in het verleden al op heel veel WK's... of in hele lange klassiekers bij de aller, allerbeste geweest ben. Dus uh, ik zie mezelf niet direct als een, als, als een favoriet daarin. Uh, maar uh, ja, ik ben wel een man die op dit moment heel erg goed in vorm is. En, en zeker op zo'n lastige sprint zoals die in, in Quebec uh, uh, ja, misschien wel voor een verrassing kan zorgen. Maar uh, dat is allemaal nog, uh, nog ver weg. En, uh, voor ja, nu, maar voor je, maar je, precies, je voelt je goed ja. en je droomt er ook van. Ja, natuurlijk, ja, ja, wie niet. Ik bedoel, Het is niet voor niks dat je al die uur op je fiets gaat zitten. Ik wil graag, uh, graag wereldkampioen worden. Maar uh, ja, dat, uh, dat is eventjes uh, op de dag uh, bekijken hoe het allemaal loopt. Robert Geesink heeft stiekem toch stoute plannen voor aanstaande zondag. We gaan richting de slotfase van Feyenoord tegen Dordrecht. Kunnen de bezoekers nog een vuist maken, Ronald? Ach, ze staan continu, zijn ze bezig om een vuist te maken. Wat dat betreft geven ze echt niet op. Het is 2-0, nog zeven minuten te spelen. Een grote kans zelfs gehad. Daar ging wel het een en ander aan vooraf. De kopbal was uiteindelijk van Gladon, de Sparta-huurling... Op een voorzet van Korten, maar de manier waarop Korten de bal veroverde op Filena leidde tot woede bij Pelle. Want die zei, ja, dat is toch een dikke overtreding. Higgler zei, ja, dat was geen overtreding. En toen ging Pelle wat door met zeuren. Immers kwam er ook nog bij en Pelle kreeg uiteindelijk de gele kaart van, van Higgler. Het duurde even voordat het spel uiteindelijk hervat kon worden. Feyenoord nu met Jan Maatsleg slechte bal. Dat gebeurt allemaal te hoogte van het Dordrecht gebied. Niet tot bij Pellen. En er gaat dan gaat het dan zomaar weer eens. Die is onvermoeibaar vanavond. Die speelt vervolgens een ploegenoot aan. Maar die verliest de bal. Dat is Lukkermans. En dan ja, een schot waar Werner Haan toch de nodige problemen mee heeft. Het schot is van Tony Filena. Dat is degene die uiteindelijk die bal verovert. En vanaf een meter of, nou het zal het zijn, 20, denk ik, probeer het maar gewoon eens. In de as van het veld. Het is een goede knal, maar Werner Haan, zijn naam is wel meer genoemd. En hij uh, staat zijn mannetje in die goal bij FC Dordrecht. Draait sowieso een goed seizoen. Tegenwoordig keeper van Jong Oranje uit de opleiding van Ajax. En uh, echt groeiende. Ook wel een jongen denk ik die uh, zijn naam gaat vestigen in het betaalde voetbal. Daar komt uh, de bal van Pelle op de corner van Vilena. Op de paal de rebound van Martens Indy. Maar weer ligt Werner Haan in de weg. En uiteindelijk krijgt Dordrecht die bal dan uit de doelmond uh, geschoten. Zo uh, stapelen de mogelijkheden voor Feyenoord zich toch wel op in deze slotfase. Je kunt ook eigenlijk wel zeggen dat Feyenoord zich iets wat heeft hersteld in die uh, tweede helft. Dat het iets meer met wat bravour is gaan spelen. Iets meer de bal wat, wat sneller heeft laten rondgaan. En dat het een echte wedstrijd is geworden waarin Feyenoord zich dus ook heeft gemeld. Dat het er toch ook wel een periode met de rug tegen de muur heeft gestaan. Boetius legt de bal breed. Klaas, zijn schot wordt er makkelijk uitgehaald door Fortes, Maar dan is er ook nog een overtreding gemaakt. Die krijgt de gele kaart. Dat is Hadat, de centrale verdediger. Die overtreding is gemaakt. Net iets buiten het strafschopgebied. Voordat Klaas ging schieten. Het slachtoffer is Boetius. Die krijgt het tikje van die speler van Dort, Hadat. En dus ligt de bal. Op een prettige plek voor een specialist. Een meter of drie, vier. Buiten het strafstropgebied. Net niet helemaal recht voor de goal. Maar iets wat naar links. Het gekke is dat Daryl Janmaat daar nu achter staat. Die zie je toch normaal niet op dit soort plekken verschijnen. Maar ja, normaal staat Ruud Vormer. Maar die is er niet meer bij. Die is inmiddels dus vervangen door Jordi Klaasi. En Klaasi zelf heeft zich niet voor deze vrije trap gemeld. Het is inmiddels wel Boetius die bij Janmaat in de buurt komt. Maar het lijkt erop alsof Daryl Janmaat een plekje heeft verworven in de hiërarchie der vrije trappennemers. En nu die bal over de muur, maar ook over de goal schiet. En uiteindelijk tegen de reclameborden. En dus geen derde goal voor Feyenoord. Met nog vier minuten en de extra tijd op het scoreboard. Heerenveen won vanavond vrij eenvoudig van FC Twente. Niet in de laatste plaats, omdat Twente vanaf de 23e minuut met 10 man speelde. Rosales kreeg binnen een tijdsbestek van 10 minuten twee keer geel en kon vertrekken. Slagveer zorgde in de eerste helft nog voor 1-0. En na rust werden 2-0 en 3-0 door twee doelpunten van Finn Bogasson. Jeroen Elsov vroeg aan Finn Bogasson of het echt zo makkelijk was als de uitslag doet vermoeden.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 ja, ik vond, vond dat we, we hebben daar heel goed uitgespeeld. We hadden veel wil met de bal en uh, vonden die vrije man op de middenveld En uh, ja, een 2-0, 3-0, dan is de wedstrijd beslist. Ja, je maakt er twee. Weet je wat je totaal is nu hier in Heerenveen in alle wedstrijden die je gespeeld hebt? Nee, niet, uh, ik ben niet 100% over dit. is uh, Rond 50 of zo. Ik kwam tot 39 doelpunten in 42 wedstrijden. Oké. Okay. Dat, dat, ik kan uh, met dat leveren, Dat is een aardig aantal, hè? Ja, dat is een goede aantal. Ik, uh, ja, ik ben natuurlijk altijd blij wanneer ik kan uh, dit team helpen... met uh, doelpunten en assist. En, uh, ja, dat gebeurt vandaag, dan, dan ben ik heel blij. Sim van kan er wel mee leven... dat hij bijna één op één loopt bij Heerenveen. Voor Twente leek er vanavond na de rode kaart weinig meer te halen. De verklaring van Twente-speler Younes Moktar. We hebben het eigenlijk zelf, uh, zelf op ons afgeroepen. We hebben zelf de fouten gemaakt... En, uh... Hier moeten we van leren en uh, dit mag ons er niet meer overkomen. Ja, zullen we het bij het begin oppakken? Want volgens mij kunnen jullie ook uh, ja, binnen 10 minuten een kwartier gewoon op 0102 staan. Zeker, uh, we creëren wat mogelijkheden alleen. Uh, dan zijn we in de eindfase, zijn we slordig, uh, maken we niet de juiste beslissingen, waardoor we het laten liggen. En dat, dat is gewoon zonde, daar, uh, dan moeten we, daar moeten we goed naar, naar kijken en het volgende keer beter doen. Ja, want uh, dit is een ploeg, uh, een of een thuis, die kunnen ook rustig uh, wachten op jullie en dan snel uitbreken. Weet je dan dat als je in het begin die kans niet afmaakt? Ja, dit is een beetje het scenario wat iedereen ziet aankomen. Hè? Dat zij dan in de tegenstoot wel uh, raken. Ja, zij zijn gewoon een uh, hele goede counterploeg. Uh, dat, dat kunnen zij gewoon uitstekend. En je ziet het ook bij de goal. Uh, we maken een fout, een slippertje. En uh, ze staan gelijk voor de goal en uh, maken, maken de 1-0. Dat, uh, dat wissen we af van en tevoren. En dan is het uh, extra zuur als het dan uh, toch nog uh, weer overkomt. Rosales pakt twee keer geel in, in twee minuten tijd. Uh, ja, het zag er vanaf de zijkant... Ja, een beetje dom uit eigenlijk. Ja, dat had, uh, had niet gehoeven. Uh, ja, hij, hij, hij weet dat zelf ook en hij doet het niet, uh, doet het niet bewust. En, uh, het is gewoon belangrijk dat we hier lering uit trekken... en dat het ons volgende keer niet meer overkomt. Ja, is er nog enig moment van hoop geweest met 10 tegen 11? Ja, zeker. We, je staat maar 1-0 achter en je weet dat, dat, het dan nog, uh, dat je nog, alsnog je kansen krijgt... En, daar loeien je dan ook op. En dat, dat hebben we ook in de rust afgesproken. Van probeer zo lang mogelijk die eentouw touw. Dan krijg je vanzelf nog wat kansen en dan moet je toeslaan. Alleen uh, ja, als je dan zo snel de, de 2-0 uh, uh, binnenkrijgt, dan, dan wordt het al een stuk moeilijker. Jonas Moktar was stad van FC Twente. En er was nog een opmerkelijk incident in die wedstrijd. Scheidsrechter Pieter Vink wilde in de tweede helft Joey van den Berg van Heerenveen een gele kaart geven. Maar dat ging niet, want hij had zijn kaarten in de kleedkamer laten liggen. Van den Berg komt daarmee trouwens niet onder zijn gele kaart uit. Die krijgt hij gewoon alsnog in de boeken. Er waren nog twee wedstrijden vandaag. De Treffers tegen EVV eindigden in 0-1. En Wilhelmina 8 tegen SWZ. Bozo Sneek werd 3-1. Blessuretijd in de Kuip, Ronald. 2-0 voor Feyenoord. De blessuretijd bedraagt drie minuten. Gaat op dit moment in. Als immers het bal bezit heeft, Feyenoord zich net schuldig maakt aan gallery play. Oftewel, allemaal één keer raken en achter het stambeen langs. En ik denk dat dat uh, niet zo in goede aarde valt bij Koeman. Die dat allemaal wat overdreven gaat vinden. Maar ja, dan uiteindelijk, als hij zich al zou opwinden... kijkt naar dat scorebord en denkt, het is prima. We hebben de volgende ronde van de beker bereikt. Is het allemaal wonderschoon geweest? Nee, dat zeker niet. Zijn er kansen geweest voor Dort? Ja. Maar hebben wij er meer gehad? Antwoord daarop is ook ja. Dus dat Feyenoord deze wedstrijd terecht wint, dat mogen duidelijk zijn. Maar je mag wel zeggen dat uh, Dort het Feyenoord lastig heeft kunnen maken. En dat is uh, voor Dort een dik compliment waard. Terwijl er nu een bal van Boetie is, bijna voor de voeten valt van Filena in het strafstofgebied van FC Dordrecht. Maar daar is weer Werner Haan, die hem dan maar weer eens snel naar voren speelt via Lukkermans en Danzo. Uiteindelijk Peersman gevonden, de bal komt in de achterste lijn bij Wormgoor, de broer van de ADO Wormgoor. Dan een lange bal richting Gladon, de spits die dus net nog zo'n aardige kans kreeg om binnen te koppen. En in elk geval die hatelijke nul weg te halen bij FC Dordrecht, want... Ja, Dordrecht had dan misschien niet verdiend om te winnen. Een doelpunt had zeker wel tot de mogelijkheden behoord. En had ook wel leuk geweest voor het elftal van Hardy van der Ham. Dat gevochten heeft als leven, maar gewoon tegen dit Feyenoord kwaliteit tekort komt. En dat is allemaal niet zo heel erg gek. Want dit is een van de kleinste begrotingen. Dordt heeft een van de kleinste begrotingen van het betaalde voetbal. Marco Bogers, creatief technisch directeur. Moet toch altijd wel weer schrapen en een selectie samenstellen. En daar slaagt hij wonder wel. Elk jaar weer goed in, want ook dit elftal is dus periode kampioen van de eerste divisie geworden afgelopen weekend. Ondanks de nederlaag tegen Willem II. Bal wordt ingeleverd bij Sven van Beek. In de tweede helft, dus centraal achterin spelend op Pelle. Pelle op Van Beek. Van Beek richting het schafstofgebied legt de bal opzij. Nou, er is Armateros. Armateros. Ja, 3-0. 3-0. Samuel Armateros in de extra tijd met een dikke duim voor Sven van Beek. Want hij was het, die de bal opving rond de middenlijn. Daar maar eens mee ging lopen, de aanval opzetten. En uiteindelijk dus de bal opzij legde op Samuel Armenteros. Die dan op zijn Samuel Armenteros. Dus altijd wel met een, ja, een vleugje schoonheid die bal binnenschiet. Hoewel ja, de boogbal waarvan ik dacht dat hij uh, los liet. Blijkt nu vooral te zijn veroorzaakt door de handen van Werner Haan. Het was een hardschot dat via Haan uiteindelijk nog in de hoek beland. Dus zo wonderschoon was het niet. Het was wel hard. En het is de derde goal voor Feyenoord. Je ziet het publiek nu direct aan de stutter trekken en denken: het is mooi geweest. We gaan voor de files uit de kuip verlaten. Feyenoord gaat hier zometeen een eigen kuip de loting afwachten. Weten wie er in de tweede ronde. De tegenstander zal zijn Sven van Beek uh, geeft hem op Armenteros. En Armenteros, ja, dat zal toch het slotakkoord zijn van deze wedstrijd... bepaalt de eindstand op 3-0. Of gaat de FC Dordrecht nog één keer de rug rechten... En proberen in de buurt te komen van Erwin Mulder. Nou ja, Van Nief is dat wel van plan. Aardig schot heeft hij Van Nief. Alleen nu komt dat schot in de handen van Erwin Mulder. Nadat hij een paar minuten geleden een vrije trap mocht nemen. Beter te vergelijken viel met een conversie in het rugby. Uh, het is afgelopen. Igler fluit voor het laatst. Feyenoord doet wat het moet doen. Want dat is eigenlijk wel de verwachting. 3-0 wordt er gewonnen in eigen huis van FC Dordrecht.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 Echt Amerikaans, zo klonk het gisteren toen het zeilteam Oracle USA... toch nog de America's Cup wist te winnen. Tegenstander Nieuw-Zeeland stond ruim een week geleden met maar liefst 8-1 voor. Had nog maar één overwinning nodig om de beker mee naar huis te nemen. Het werd toen 8-2, 8-3, 8-4. En u kent het vervolg, 8-8 en uiteindelijk dus 9-8 voor Amerika. Voor de zeiliefhebbers en alle andere kijkers... was het een duel om je vingers bij af te likken. Hoe moet het dan zijn als je daar middenin in zat? Simeon pond. goedenavond. Ja, goedenavond. Jij kan het weten, want jij zat als Nederlander in die boot van de USA. Heb jij de afgelopen bizarre dagen, eigenlijk weken, al een beetje op je laten inwerken? Ja, ik uh, moest vanmorgen uh, hier om 5 uur s ochtends uh, wakker worden... en heb ik de laatste reis nog een keer... Uh... Nog een keer overgekeken en dan kon ik weer rustig naar bed. Dat was ook uh, daadwerkelijk ook allemaal echt is gebeurd. <laughs> ja, dat was een waanzinnig gezegd. de afgelopen 2,5 weken. Uh, ja, een, een, een race die, die, denk ik, zelfs in een, uh, in een filmscript uh, ja, gewoon niet geloofd kon worden. Nee, het zou zelfs een behoorlijk slecht script zijn, want het zou niemand geloven, denk ik. Nee, nee het was een. Uh, het was een uh, ja, een geweldige aantal, tweeënhalf weken. Maar het mooiste is dat het team er altijd wel in gelooft. En dat is het, uh, ja, het meest waanzinnige gevoel. Dat je eigenlijk toch nog klaar met, uh, met 150 man. En, uh, ja, en uiteindelijk uiteindelijk, ja, wij zijn de 11 man aan boord. Maar het is, uh, ja, zo'n geweldige teamprestatie. Van management tot aan, shore uh, shortcrew. En, uh, ja, uiteindelijk, uh, het zelfteam. Nou, nemen eens even mee naar de afgelopen ochtend bij jou, dus vijf uur. Jij uh, kwam uit bed en je ging die wedstrijd nog een keer kijken. Want je geloofde het echt niet. Nee, nee, het was natuurlijk al een hele hoop adrenaline om een aan het bed te gaan en natuurlijk een mooi feest gehad hier en uh, ja, ontzettende ontlading, Zeker na uh, zo'n gevecht over het water de afgelopen zes, zeven dagen waren zo ongelooflijk intens. En uh, ja, uiteindelijk uh, werd ik uh, vanmorgen wakker en uh, ik dacht, ik moet hier eens nog één te zien. En uh, hm. ja, we kunnen dus even rustig naar lopen, naar, naar lopen kijken midden in de nacht. En uh, ja, toen uh, ja, kwam ook wel de glimlach op, uh, erop en uh, ja, langzaam uh, ja, komt het naar binnen dat het ook echt allemaal is zo, zo is gebeurd. Want zie je dan veel dingen die je op de boot heel anders hebt beleefd? Uh, ja, sommige dingen die mis je natuurlijk wel, want je bent natuurlijk zo gefocust uh, ook op je eigen taak aan boord. En uh, ja, het is uh, zo'n enorme fysieke inspanning dat je niet altijd alles meekrijgt En er zijn natuurlijk toch al wel een paar grappige momenten, uh, details waarin je, ja, waarin je denkt van, wauw, you know, teamwork. Ja, het valt precies samen hoe het had moeten samenkomen. Deze boten doen zo'n ongelofelijke snelheid dat je met, uh, met 45 knopen voor de wind, ja, dan in, in tiende van seconde moet af en toe een handeling van 11 man moet allemaal precies op het juiste moment samenkomen. Ja, dat is een geweldig gevoel en als je dat dan weer terugziet en je weet wat voor input iedereen geeft, ja, dat is uh, geweldig. Zijn er ook momenten als je de wedstrijd ziet dat je denkt het is eigenlijk gekke werk wat we daar aan doen zijn of levensgevaarlijk? Ja, het is, uh, ja, de sport is natuurlijk toch wel heel erg veranderd. Uh, ik, uh, mijn mijn uh, carrière in, in, in de Amerikas Cup is alleen maar in deze enorme spectaculaire boten. En uh, ja, dat lijkt uh, toch heel erg op, op het Formule 1 uh, uh, racen. Uh, er zit een gigantisch professionalisme achter. Maar uh, ja, zoals ook tijdens is gebleken in de voorbereiding met Artemis en uh, goede vriend Bart Simpson. Die is overleden in het Zweedse team. Ja, daar zit natuurlijk een uh, zeker gevaar aan. En, uh, maar uh, ja, het, het, dat, dat maakt natuurlijk ook het, het zeilen van deze boot uh, ja, ook een, uh, geeft een enorme, enorme kick. Ja, ik wil even met je terug naar het begin van de wedstrijd. Om de hele wedstrijd, de hele cyclus ja, een beetje te ontleden. Ja. Um, jullie kregen toen het nog 0-0 was een straf... wegens het prepareren van de boot um, op een onreglementeerde manier. Um, dat was klap 1. Ja, dat was een hele, hele moeilijke periode voor het team. En het was nog geen eens de wedstrijdboot die we nu hebben gebruikt, maar het was een een, een kleinere boot waarin we ja voorrondes in Amerika voor de Amerika's club met vroeger afgelopen jaar. En nou ja, en de jury had besloten dat uh, dat, dat uh, ja die straf nu ja, dat we met een min twee punten achterstand moesten beginnen. Maar ja, dat is ook iets waar je overheen moest zetten. En op dat moment hadden we zoiets, het is zoals het is. Daar kunnen we niet meer aan discussiëren. Maar ja, we moeten knallen. Ja, achteraf gezien viel twee punten achterstand nog mee. Want uiteindelijk wordt het 8-1. Ja, is, is, zit daar dan nog... Ik bedoel, Amerikanen geloven in veel. Uh, maar heb jij toen Amerikanen om je heen gezien die daar echt nog in geloofden? Ja, ja ik denk... Het, het, het meest waanzinnige is dat... Uh, ja, je, je, we hebben een ongelooflijk team. En, uh, en ik denk dat we allemaal toch uh, beseften dat, we het ma dat het materiaal goed was. En het, het, het allerlastigste is om ja, de juiste modes, zoals we dat noemen, te varen. Of je hoog, hoog en iets minder snelheid, of lager met heel veel snelheid. En, uh, en dat was voor ons heel erg zoeken. En, en de boten waren zo ongelooflijk uh, gelijk. En uh, ja, uiteindelijk op elk vlak, vanuit de kant, ook aan boord... Ja, met kleine veranderingen kregen we het toch werkend. En we hadden natuurlijk drie wedstrijden gewonnen. Want we kwamen van een min 2. Ja, ja. En we wisten dat we het konden. Ja, 8-1 was wel echt een emotionele... Het wel echt even een hamer die over dat team heen dondert. Maar ja, uh, we hadden zoiets... Ja, we hebben nu... Uh, we hebben niks meer te verliezen. En uh, ja, elke dag dat we in leven zijn... Dat, uh, dat, uh, daar gaan we voor vechten. Mm. En, uh, en ja, uiteindelijk uh, toen het uh, 8-7, 8-8 uh, werd... Ja, dat was, was psychologisch echt de belangrijke grens voor ons. En uh, het was waanzinnig om toch iedereen zo te zien genieten. En is een, uh, voor, een boel, uh, ja, voor een heel team is het ook een levenswerk van 2,5 jaar... waarin alle gedachten ons ontwerpen en uh, ja, al het harde werk. En uh, iedereen heeft enorm veel plezier in. En uh, ja, wellicht heeft dat ons uh, zo gemotiveerd dat we zo'n enorme comeback konden maken. Wat is jouw rol geweest in die comeback? En meer bepaald voor de mensen die dit niet elke dag kijken. Jij bent de trimmer op het schip. Wat doe je eigenlijk? Ja, mijn, uh, mijn rol aan boord is... Uh, ik bedien de, de zwaarden. Dus je ziet deze schepen echt vliegen, letterlijk vliegen op het water. En, uh, en die vliegen op die zwaarden. Nou, die zwaarden die, uh, worden bediend om de boot in balans te houden. En die gaan op en neer. En uh, dus euh, naast dat ik uh, die zwaarden bedien uh, met mijn, uh, mijn koffiegrinder op mijn pedestal, want alle input aan boord is uh, fysieke input, heb ik een heleboel knoppen op de vloer en ik uh, ja, die zwaarden omhoog naar beneden en naar binnen en naar buiten en voor naar achter achteren uh, kan laten bewegen. En dat is ja, het is zwaar werk en uh, het is echt een hele concentratie. En, uh, ja, het was een hoop training. En ja, en in de wedstrijdspanning. En, en je hebt een hartslag van 185. <laughs> en ja, en je moet die boot toch ook nog veilig de koers die gaan en in balans tegen te houden. Met het, met de trimmers, uh, die de zeilen trimmen. En uh, ja, het uh, ja, fantastische, uh, fantastische rol aan boord, uh, op deze spectaculaire schepen. En uh, ja, en daarnaast, ik was bootcaptain van uh, van, van, van de winnende boot. En uh, dus vanaf de bouw uh, betrokken geweest. En alle systemen aan boord. En uh, ja, dan uiteindelijk is het uh, ja, toch een beetje ook... Uh, ja, jouw boot die wint dan uiteindelijk de race. Ja, en, uh, ja super trots. Op, uh, en dan zijn, er al dan, dan zijn er al mensen die noemen dat... de greatest comeback in the history of sports. Nou weten we dat Amerikanen ja. heel graag een mooi stempel ergens opplakken. En het liefst in grote superlatieve Maar hoe zie jij dat? Ja. Nou, het is zeker mijn grootste comeback in sport. Ja. <laughs> en op een moment uh, voelt dat ook echt zo. En, uh, ja, om dit nog eens een keer te nadenken, dat uh, wordt een lastige klus. Maar het, ja, het is fantastisch. fantastisch, never give up. En, uh, het is een waanzinnig gevoel om met zoveel mensen zo te blijven knallen... en ervoor te blijven gaan en in elkaar te blijven vertrouwen. En dan, uh, ja, dan, dan is het toch heel bijzonder om te ervaren... Ja, wat een, wat een groep van mensen uh, ja, met elkaar teweeg kan brengen. en, dan, en uh, Wellicht ben ik ermee geïnfecteerd, maar het voelt ja. zeker als de great nou, comeback in sport. Dat het is mag, fantastisch. dat om, mag het om, om de wereld en zo. Ja, het is fantastisch om, om, om van jaren van mijn sport, om de wereld er zo van uh, te zien genieten. Het ja. is uh, echt, echt uh, fantastisch. En wij hebben het ook gezien uitgebreid, mede doordat het zo spannend werd uiteindelijk. Hè. Hoe zijn de reacties uh, aan jou uit Nederland? Hoor je zo, ja, overweldigend. Ik kreeg, uh, ik kreeg allemaal mooie berichten op Facebook en uh, mensen die foto's sturen vanuit Amsterdam en de kroeg... ...waarin ze uh, <laughs> met, uh, met 200 man staan te kijken. Ja, echt alsof het een WK-voetbalfinale is. En uh, ja, dat, uh, dat kwam in mijn stoutste dromen toch niet voor. Het is ontzettend gaaf om, om, om uh, te zien... Ja, wat, wat, wat het teweeg heeft gebracht. Maar ook, ja, er zijn zoveel goede en enthousiaste zijn in Nederland. En ja, om iedereen uh, zo enthousiast te krijgen... zullen er helemaal door het geluid gaan. Ja, het een geweldig gevoel. Echt, uh, ik, ik, ik kan niet wachten om op het vliegtuig terug te gaan... en het uh, nog eens uitgebreid te vieren. Ja. We wachten je op. 10 pond geniet nog even na. En dankjewel voor je verhaal. Nee, absoluut. een Fijne avond, hè. De wielerwereld... Iets anders staat al een jaar in brand. Vorig jaar om deze tijd verscheen het rapport dat Lance Armstrong van zijn voetstuk haalde. De ene na de andere onthulling volgde. En de maatregelen die de Wereldwieler-Unie sindsdien nam, waren eigenlijk geen. Morgen wordt in Florence een nieuwe voorzitter van de UCI gekozen. Met de vraag, blijft Pat McQuaid aan of wordt het zijn uitdager Brian Cookson? Gio Lippens is in Florence. Gio, goedenavond. Ja, McQuaid of Cookson, een Ier of een Brit. Laten we ze even naast elkaar zetten. Waar staat McQuaid eigenlijk voor? Nou, McQuaid staat voor het beleid in ieder geval van de afgelopen acht jaar. En eigenlijk voor het beleid dat ook door zijn voorganger Heim van Verbrugge is gevoerd... Uh, McQuaid kun je ook wel, toch wel zien als de man die uh, weinig heeft gedaan aan uh, het probleem uh, rond de doping. Met name het hele verhaal uh, rond lens Armstrong van afgelopen winter. Daar kun je toch wel van zeggen dat de UCI daar uh, nou niet bepaald ad adequaat op heeft gereageerd. Uh, ja, McQuaid is wel natuurlijk de man geweest, ook in navolging van zijn uh, voorganger Hein van Brugge. Die vuurrennen heeft geprobeerd te mondialiseren, te vermarkten. Uh, dat is wel een van de dingen waar hij redelijk in is geslaagd. Ja, uh, en daar staat dan tegenover uh, die uitdager, Cookson. Ja. Is dat een heel ander verhaal? Predikt hij echt iets heel anders? Nou ja, kijk, hij predikt wel iets heel anders. Uh, even gewoon de persoon Cookson. Uh, Brian Cookson uh, is uh, 16 jaar voorzitter geweest van British Cycling. Hij heeft eigenlijk dat hele Engelse wielrennen... Weer ja, natuurlijk met heel veel andere mensen, maar hij was de verantwoordelijke man uit het stop gehaald. Eh, 19 keer Olympisch goud, twee keer de Tour de France gewonnen. Hè, we weten het allemaal nog. Wiggins en Froome, in hoeverre je dat op zijn konto kunt schrijven, dat is natuurlijk twijfelachtig, maar toch. Eh, het is een man die geld als puinruim, En Het is in ieder geval een man die heeft gezegd dat hij schoon schip wil maken in het en dat hij met name de rol van de UCI ook in het recente verleden, ...toch aan een onderzoek wil onderwerpen. En uh, ja, daar heeft het wel aan het afgelopen jaar. Want we weten allemaal dat uh, er zou een verzoeningscommissie komen... ...die is er niet gekomen. Uh, er zou een onderzoek komen naar de handel en wandel van de hoge UCI-heren... Uh, ...in de gevallen met doping, met name richting lens Armstrong ...dat is er niet van gekomen. Dus als Koeksen komt, en hij komt zijn belofte na dan gaat hij wel degelijk de zaak uitzoeken... van wat er nou allemaal in het verleden is gebeurd. En dan moet toch met name... Uh, McQuaid moet toch een beetje vrezen... Voor, uh, voor wat er verder gaat gebeuren. Ja, nou moet McQuaid sowieso al vrezen, hè? Want een belangrijk frame-detail in deze verkiezing... of McQuaid eigenlijk wel mee mag doen. Hoe zit ja. dat nu op dit moment? Ja, dat is een heel gek verhaal. Er wordt uh, in principe morgen, voordat er uiteindelijk gestemd wordt... over wie de voorzitter moet gaan worden wordt er gestemd over uh, de, de, het verzoek van uh, ja, de Maleisische federatie... dus het, het komt via een hele rare omweg, maar laten we zeggen... een van de bevriende landen uh, die, die op de hand zijn van Mekweet... dat Mekweet ook kan worden voorgedragen door een ander land. Een ander land dan uh, zijn thuisland, het land zeg maar, uh, dat de federatie levert... In ieder geval het land waar hij vandaan komt. Of in zijn geval, dat is ook een poging geweest in een recent verleden. Het land waar de UCI is gevestigd, Zwitserland. Nou, beide landen zouden hem kunnen voordragen. Beide landen hebben gezegd, we dragen hem niet voor. Toen hebben uh, landen als Thailand en Marokko gezegd, nou dan dragen wij hem wel voor. Maar ja, dat is in de reglementen niet voorzien. En McQuaid heeft nu een soort reglementswijziging voorgesteld. Uh, waarin uh, het land. Even de wet wordt aanpassen waar hij eh, eh, erelid van is, want, want hij is de lid van die bonden. Dat heeft allemaal te maken met zijn functie als voorzitter van de UC. Maar dat zo'n land hem dan kan voordragen, ja, het, het, het, het zijn allemaal wel handigheidjes... Eh, om uiteindelijk toch op die presidentiële zetel te blijven zitten. Ja, het klinkt een beetje als Berlusconi, hè? Gewoon regels aanpassen, wetten de aanpassen. De de economie, eh, ook met die implicaties van hij weet dat er als koeksen er komt zitten dat er gewoon een onderzoek wordt gedaan naar, naar zijn verleden als uh, UCI-voorzitter. En, ja, en als hij zelf op die stoel blijft zitten, ja, dan, dan ligt dat toch heel anders. Dus, dus vergelijk dat inderdaad maar met Berlusconi. Ja, nou is het moddergooien natuurlijk sowieso al een tijdje bezig hè, tussen die twee. Uh, Koeksen verwijt McQuaid slecht leiderschap. Maar die Koeksen zit zelf al jaren in het bestuur van het, uh, van het UCI. Daar had hij ook wel eerder iets aan kunnen doen dan? Ja, exact, en daar heeft hij inderdaad zijn mond nou ja, uh, niet opengetrokken... Uh, in ieder geval, wij weten niet wat hij daar allemaal wel gezegd heeft en niet gezegd heeft... ...maar in ieder geval naar buiten is het allemaal niet gekomen. Kijk, het is natuurlijk allemaal van een opportunisme dat nou ja, redden, hè, zijn weergaan niet kent. Uh, Koeksen komt met hervormingsplannen voor het wielrennen. Wat doet me McRae heeft ja, daar uh, hervormingsplannen voor het wielrennen tegenover. Terwijl dat er de afgelopen acht jaar gewoon nauwelijks iets aan gebeurd is. En, en zo proberen ze elkaar op allerlei manieren te bestrijden. En, en ja, in ieder geval, Koeksen is wel de man die probeert het integere gezicht van het wielrennen te zijn. En die probeert duidelijk te maken van... Nou, er zijn fouten gemaakt in het verleden, daar moeten we van leren... en we moeten nu met schoon schoonschip verder. En dat is denk ik wel het grootste, ja, het grootste verschil tussen deze twee mannen. Het wordt nog heel spannend, hè? want als dat voorstel... dat de dus ook kan worden voorgedragen door een land... waar die niet vandaan komt, dan uh, gaan we de stemming krijgen. En dan weten we bijvoorbeeld dat en dat hij uh, in ieder geval de 14 Europese stemmen heeft... want die hebben dat al verklaard na een vergadering... En de drie stemmen van Oceanië. Nou, in totaal heb je 42 stemmers. Uh, hij moet er 22 hebben. Want uh, dan 22 stemmen, dan heeft hij de meerderheid. Maar nou, tel 14 bij 3 op, dan heb je er 17. En dan is de vraag, wat doet Azië? Wat doet Afrika? Wat doet Amerika? En Amerika moet je vooral zien, Zuid- en Midden-Amerika. En dat zijn toch wel landen... waar met name de UCI in het verleden veel zendingswerk heeft gedaan. Veel geld naartoe heeft gebracht. En dat zijn wel landen die al snel op de hand zijn van de regerende voorzitter. Dus... Ja, dat wordt toch wel een heel spannend verhaal. Het wordt spannend en we blijven het volgen vanuit Florence Gio dankjewel. dank je Feyenoord won zojuist in de beker met 3-0 van Dordrecht. Ronald van der Geer praat daarover met Jean-Paul Boetius. Nou, gefeliciteerd. Uh, gewonnen van Dordrecht, dat moet. Hè? Want Feyenoord moet winnen van Dordrecht. Maar het was niet heel makkelijk, leek het. Nou ja, je zegt Feyenoord moet winnen van Dordrecht. Feyenoord midden van uh, meerdere tegenstanders. Daar niet van. Maar uh, we begonnen inderdaad uh, heel moeizaam. Uh, Dordrecht die het uh, goed vastzet. En uh, wij die uh, willen blijven voetballen. Terwijl we misschien wel, omdat we 1-op-1 spelen... Gresano eerder hadden moeten zoeken. Maar uh, dat gebeurde te weinig. En uh, uiteindelijk, ja, we gaan met 3-0 weg. Dat denk ik wel overtuigend. Maar dat viel ook wel mee. Maar met name in de tweede helft, de laatste 25, 20 minuutjes ongeveer, dan denk ik dat we de wedstrijd gewoon in eigen handen hebben. En dat je het gewoon goed uitspeelt en meerdere kansen creëert en gewoon eigenlijk meer dan 3-0 eruit kan slepen. Ja, want gek is, jij zegt, uh, jij was toeschouwer ook aan het begin van de wedstrijd, net als zeker eigenlijk. Uh, jij zegt, we begonnen misschien niet zo goed, het begin was juist wel goed en daarna zakte het wel terug. Nee, ja, helemaal in het begin had je een paar uh, goede opbouwen natuurlijk, maar... Uh, Natuurlijk, ja. Dat is het bekende verhaal ongeveer van ons eigenlijk. Dat we soms aardig beginnen en op een gegeven moment niet meer doordrukken. En ja, daar moet verandering in plaatsvinden. Maar ja, natuurlijk heb je deze wedstrijd voor nodig en we moeten daar gewoon van leren. Wat zei de trainer in de rust? Was je daarbij of was je op het veld? Uh, nee, ja, ik was, uh, Toen de trainer ging praten, ging wij het veld doen. Dus ik heb verder niks meegekregen in de rust. Nee, maar goed. Je ziet wel dat er iets gebeurt, hè? Nee, er ja, is dus zeker het plaatsgevonden. Uiteindelijk uh, zie je gewoon dat er... Uh, Natuurlijk, vanuit vaste wordt gespeeld, worden gevaarlijker via de flanken. En uh, daardoor komen ook de kansen door uiteindelijk in de wedstrijd. Is het prettig om uh, na een wedstrijd tegen Utrecht, waarin je met 1-0 wint, maar niet goed speelt, om dan zo'n wedstrijd te spelen, dat zou uiteindelijk voor het vertrouwen goed moeten zijn? Nee, nou ja, het is zeker goed voor het vertrouwen. Uiteindelijk, de 1-0 op uh, Utrecht uh, ja, is natuurlijk uh, goed om weer drie punten te hebben. Daar heb je deze wedstrijd weer om uh, uiteindelijk meer vertrouwen te krijgen. En, uh, ja, dus we hebben een goed gevoel aan de wedstrijd en uh, dan moeten we doorslepen naar uh, zondag toe, ADO thuis. En je een goed gevoel overgehouden aan je gebeurt. Nou ja, natuurlijk, uh, het was natuurlijk... We stonden met uh, 1-0 voor, uh, 2-0 zelfs. Dus ja, dan is het ook alweer wat vrije voetbal. En uh, ik ben een lekker typetje die wel een beetje wil uh, pielen met een bal. En daar was dan nu de tijd voor. Dus dan kom ik wel beter tot mijn recht, inderdaad. Ja, ik dacht nou, misschien kijkt de trainer er wel hoofdschuddend naar. Nee, ja, hij kwam even naar me toe naderen dus en zeggen... Uh, lekker pingelaatje. <laughs> nee, maar dat zijn de, ja, op dat moment uh, waren er mogelijkheden voor. En uh, als het goed loopt, dan uh, kun je daar gewoon gebruik van maken. Ja, nog één vraag... Uh, dat, want je wordt nou, door je tegenstander nog steeds weggetrokken. <laughs> en wat, uh, waarom speelde je niet eigenlijk? Kan dat nog niet, twee keer in de week? Nou, of het niet kan, uiteindelijk ja. Ik heb natuurlijk, uh, we hebben geen haast natuurlijk. Uh, we doen gewoon voorzichtig. En uh, de trainer voor kiezen om oh, mij eraf, te ernaast te halen. Dan, uh, uiteindelijk heb ik daar gewoon uh, uh, ja, medelijden mee. En, uh, ja, het is misschien wel goed geweest voor, uh, voor uh, de blessure. En ja, uh, yeah, gewoon rust houden en uh, kijken hoe mijn lichaam erop reageert. Extra rust kan nooit kwaad. We gaan looten, pingelaatje. Wat wordt het? <laughs> nee, we gaan loten. Afwachten. We zijn voor elke tegenstander klaar. Dat is één ding dat zeker is. Oké, okay, dank je wel. <laughs> Geen dank. Anders de heren Boetius en Van de Geer. Afgelopen nacht zijn in Shanghai de eerste wereldbekerwedstrijden shorttrack van dit Olympische seizoen begonnen. Het vlaggenschip van Oranje is de relayploeg. De mannen moeten zich komende nacht zien te plaatsen... voor de halve finale van aanstaande zondag. Wel zonder slotrijder Shinky Knecht. Voor Europees kampioen Freek van der Wart is het raar... om zonder zijn maatje te gaan rijden. Shinky je hoort gewoon bij ons team. En uh, we zijn daar een, eenmaal mee, uh, mee opgegroeid en zijn we aan gewend. En dat is wel een gemis. We zijn altijd met z'n vieren op pad. En dat, uh... Wat kun je uitleggen hoe hecht jullie eigenlijk zijn met z'n vieren? Nou ja, we hebben wel een uh, goede band. Maar dat komt omdat we ook al, ik weet je niet, zeven, acht jaar lang... met elkaar in het team zitten, relays met elkaar rijden. Uh, elkaar goed, al een paar keer goed de waarheid hebben verteld. van Wat we nou van elkaar vinden. Dat heb je nodig. De interactie, het vertrouwen... Uh, ...tussen elkaar dat, dat het gewoon goed gaat komen als iemand in de baan is. en Ja, we zijn wel echt wel, uh, best wel hecht geworden de afgelopen jaren. Jeroen Otter, hoe erg is het gemist van Shinky Knecht in dit team? Groots. Uh, short is een sparringpartnersport. En als je dan toch even je toppers uh, mist op het ijs... ...dat betekent dat niet alleen Shinky uiteindelijk aan het revalideren is van zijn, uh, van zijn blessure... ...maar dat betekent ook dat al de andere jongens gewoon een sparringpartner minder hebben op het ijs. Heel vervelend. Welke specifieke dingen mis je juist van Shinky nu tijdens de training? Het spel, het inzicht, het blokkeren, het aanvallen. Ja, wat, wat het Shortrek zo compleet maakt, dat missen we. En nu uh, moeten we het doen met de andere drie. En uh, nog een uh, aankomend uh, talent. Hoe was de klap toen jullie te horen kregen dat uh, Shinky uh, er enige tijd uit zou zijn? Die kwam uh, hard aan. We, was dat was voordat we naar Dresden gingen voor die uh, Interland tegen de Duitsers. En daar uh, ja, zaten we in de bus zonder Shinky. En zaten we, Niels, Daan, Jeroen en ik zaten we dan met z'n vieren van ja, kijken we elkaar aan hoe gaan we dit oplossen. Siki Knecht moet het nu afmaken, de laatste twee ronden. Kan hij dat gaatje dan nog vinden? De aansluiting is er weer bijna terug. Canada nog steeds voor Korea, verdedigend rijden van de Canadezen. Dan de laatste eindsprint, daar komt Knecht nog binnen door En het lukt Knecht dan net. Shinky is heel belangrijk als slotrijder, die kan voor jullie de wedstrijd winnen in de laatste bocht. Wie gaat deze rol invullen nu? Nou ja, die tactiek zal misschien wat worden aangepast. Ja, waar Shinky in het algemeen op de tweede plaats in de relay stond, dat betekent dat je slotrijder bent. En uh, ja, dat is dan een rijder die je wat spaart. Hè. Die moet dan uiteindelijk die laatste twee keer... ...moet de volle bak tegen de beste in de wereld zijn trucjes kunnen, kunnen doen. En ja, dan, nu komt daar een andere rijder voor in de plaats. Waarschijnlijk Freek van der Wart. Ik heb het vermoeden dat ik het word. <laughs> maar dat betekent dat iedereen een andere taak krijgt... ...waar voorheen de aanval lag bij een, een Niels of bij een, uh, bij een Daan. Of bij eventueel een Freek. Ja, dat, dat schuift nu allemaal wat op. Dus het is een beetje af, uh, afhankelijk van wat onze vierde man nu kan. Ja, natuurlijk. Maar die jongens die trainen ook al... Uh... Uh, drie, vier bij ons, alleen ja, die zijn wat minder vaak, zijn ze wel mee geweest en dat, ja, voor hun is het natuurlijk, uh, ja, rookies eigenlijk. Ja, dat, dat is voor hun ook moeilijk om, uh, om op te pakken, want ze, ze moeten natuurlijk invallen voor Shinky en dat, ja, aan de ene kant zullen ze het proberen zo goed mogelijk te doen en aan de andere kant is het zo moeilijk om zo iemand op te vangen. En dat was een bijdrage van Rutger Hekman. Morgen de uitslag van die wedstrijd van de relayploeg van de Short Trekkers. En dan zijn wij er ook weer vanaf 10 uur op Radio 1. En straks na het NOS Journaal met het oog op morgen met Chris Keijnen. Nog een fijne avond. Het kabinet staat open